In mijn tuinstoel in stand één, denk ik waarom ging jij heen? Waarom ben je weggegaan? Waarom doe je mij dit aan? Waarom liet je mij alleen? In mijn tuinstoel in stand 1, hmm. in mijn tuinstoel in stand 2 denk ik hé hey, er wordt gebeld wie zou dat nu kunnen zijn wacht, ik pak mijn karabijn maar goed dat wij geen kinderen oh, het is de melkboer maar mm -hmm. in mijn tuinstoel in stand drie, denk ik, wacht eens eventjes, de melkboer. Terwijl hier niemand woont die melk drinkt en haar bed altijd naar K stonk. Zeg melkboer, kom eens even terug of ik schiet je voor je kop. In tuinstoel in stand vier, denk ik he he, dat was rennen als hij niet gestruikeld was had ik hem beslist gemist zie zo, dat doet me veel plezier in mijn tuinstoel in stand Stand vijf, droom ik van een mooie vrouw. Die veel liever is dan jij. En mij toevallig wel begrijpt. Achterbaks wijf ik ben daar helemaal belazerd. In mijn tuinstoel. In Stand 5. Come <laughs> on.